Volgens de New York Times heeft Israël een bunker vernietigd nadat er informatie was binnengekomen dat Nasrallah daar was voor een overleg. In België hebben de drie onderhandelende partijen in Vlaanderen een regeerakkoord gesloten. De centrumrechtse N-VA, het sociaaldemocratische vooruit en de christendemocratische CD&V hebben tot vijf uur vannacht door onderhandeld om de laatste puntjes op de i te zetten. De coalitie legt de plannen dit weekend voor aan de leden. Over de inhoud is nog niets bekend. De partijen zelf spreken van goed nieuws voor het onderwijs, welzijn en betaalbaar wonen in Vlaanderen. Een automobilist heeft zich gisteravond vastgereden op de tramrails van de Erasmusbrug in Rotterdam. Daardoor lag al het verkeer op de brug enige tijd stil. Vanwege de vastzittende auto moesten een aantal trams achteruit terug. Uiteindelijk werd de auto met een kraan van het spoor gehaald.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Moet wel. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is. Yeah. Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja hoor, start de band, bar. Ja, ik wil zeggen, het doet het altijd even. Ja, klopt, als het systeem een week lang uit heeft gestaan, dan moet hij even wakker worden. Maar dat geeft allemaal niet. Potverdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Niet allemaal. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. De beste. De allerbeste. allerbeste kan je hier gewoon verwachten. Hier bij Tobak Leeft in de zaterdagmorgen. De vrouw tussen huizen. Is ze nog in de keuken? Heb je nog in de, in de keuken? Nou, bezig? Ik heb even gekeken. Want het koffiezetapparaat doet het niet. Dus ik hoop als ze straks binnenkomt dat zij het koffiezetapparaat even kan maken. Dan krijg jij een warme bak koffie in deze Precies. eerste toch wel herfstige dag. Zo hoort het ook nog een keer gewoon. Dat de vrouw weet wat ze moet doen ja. in de keuken. Koffiezetapparaat, koffiezetapparaat maken. Weet niet hoor. Ja? Is nee, je landen inschatten is zij een ja? wereldvrouw. Nou goed, ja, afgelopen week, nou afgelopen week, gisteren, ja gisteren was het natuurlijk wel vrij heftig allemaal op het nieuws te horen. Dit was natuurlijk te horen. Beirut. Beirut in Libanon. Want daar hoorden ze een uur of twee geleden enorme explosies. Doelwit zou zijn Hezbollah-leider Nasrallah. Of dat zo is, is nog niet duidelijk. Doelwit ligt in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Het hoofdkwartier van terreurbeweging. Nasrallah. Nasrallah, en ik had het met mijn schoonzoon nog over. Die Nasrallah zit natuurlijk helemaal niet in Beirut. Die zit natuurlijk ergens ondergrond, helemaal, Totaal in een heel ander land zit hij. Maar goed. Dat is uh, nog niet helemaal bewezen. Maar er waren ook wel weer berichten dat hij toch wel het had overleefd. De Iraanse ambassade in Beirut noemt het net een gamechanger. En verschillende bronnen ook hier melden dat Nasrallah het doelwit is geweest. We hebben daar officieel nog niks over gehoord van Hezbollah. Maar krijgen steeds meer berichten binnen dat hij het overleefd zou hebben. Het zou een beetje raar zijn. Hoewel natuurlijk die eerdere aanslag op die andere uh, leider... Sorry, naam vergeten. Die is natuurlijk wel gelukt. En nou, Nasrallah is even afwachten. Maar goed, ja... Uh, net Netia was een overleg natuurlijk. Die had nog even een woordje. Zeker. Ze hebben alle recht om alles voor elkaar te krijgen. Als ze maar een klein iets, een berichtje horen uit een of, land, een of ander land. Dat daar iemand zit die te maken heeft met Nasrallah. Daar gaan bommen die kant op. Helemaal geen en het is ook wel mooi om te horen dat deze... met die een zich echt kwaad maakt... dat mensen gewoon weer terug naar hun huis moeten. Kijk, dat is pas huisbescherming. Zo doet Dat ze moeten ze in goed. Nederland ook eens gaan doen. Ja. Iedereen heeft gewoon recht op een huis. Ja. ja, zo niet. Dan moet je eens even kijken... wat, wat eh, kabinet Schoof gaat doen. En dan gaat Schoof dat toelichten met... Uh, uh, um, ja, uh, uh, ja uh, nou... Uh, uh, uh, dat soort dingen doet hij altijd heel mooi, hè? dat heb je goed gedaan. Ja, dat is een beetje de antwoord van uh, uh, Schoof. Ja. Maar goed, maar hij moet er helemaal nog inrollen gewoon. Nou goed, we zijn compleet. Want daar ja. komt, u hoort het door, ja, de superwoman komt binnen. Ja, de vrouw. U moet straks het koffiezetapparaat ja, maken, heb ik net gehoord. het niet. Dat is de eerste opdracht. En hopelijk heb, heb je nog meer leuke opdrachten voor je. Goed. <lacht> uh, zo, nou, we werken, zetten? Ja. Yeah, uh, foto gemaakt van de zonsopkom? Nee. Nee, dat niet. Oké. Okay. Oké, okay, niet het van de fiets dus, gevallen? Uh, is Het is wel moeilijk om buiten te komen. Meer. Oh. oh jee, is dit, is dit langzaam de afgang van het uh, toepakleef? Die begint zeg maar 5 over, tien over, half en dan zo 9. Nee. uur. Een hele vlak. Nee, het helle is de afgang van de zomer naar de herfst. Nou, dat oh, is het. Nou, wel. oh, Nou, welkom bij dit ruiterprogramma. Wat is hier nog bijgebleven, Marco? Ja, nou ja, wat ik ook al zeg, het is herfst vandaag. Maar vorige zondag is de dam tot dam uh, uh, loop afgebroken in verband met de hitte. Afgelopen zondag, echt waar? Ja. Wacht even. Op. Dat is het dam, dam to Damloop afgelopen. Ik zit net de verwarming aan. En vorige week? Ja, was toen was het was nog warm. Was het nog warm? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Dat is al binnen een week. Dat klopt gewoon niet. Komt nee. Het, komt nee door... Ik ben echt zelfs helemaal verslag. Komt het, het, het door die vaccinatie? Misschien. misschien? Uh, waardoor ben je verslag? Nou, dat het, ik heb het idee dat het al december is. Of koud? Nee, ik begrijp het al. Luister luisteraars thuis. Ze dus moeten eerst even op gang komen. Jongen! En dan pas gaan we straks weer verder praten. Ja. Yeah. You know, there's a hole in the atmosphere. and that's where you go. Sometimes alone. More often than not on its own. I wish you'd go. Forever, just leave me alone. Leuk, gewoon weer. Gaat weer schijnen in Nederland. Wat zegt hij nou precies? En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Ja, zeker, want de zon, De zon schijnt altijd achter de wolken. Er is dus altijd zon. Ja. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Ja, wat een diepzinnigheid ook weer. Wat een mooie filosofie gewoon weer. Hè. Het is nog wat en doen we de is. Ho de is hebben een nieuwe plaat uit en die bestaan ook al in 2007. En Serious Worried About Ray was er uh, een grote hit natuurlijk en ook uh, Goodbye Mister E was ook een grote plaat. Nou goed. Ik hou helemaal nieuw... niet van geneuzel. Nou dan moet je niet naar dit radioprogramma luisteren. Hallo wel. Oh uh, ja. Het gaat, is, gaat over niks. Het gaat over niks. Nee. nee. Goed. Uh, uh, leeft op de radio. En het team is compleet. Hebben we alles op tafel nu? Gewoon. Koffiezetapparaat draait weer. En ja, het doet het weer. Heerlijk. Oh, ik zie dat hier mijn koffie op de hoek al neergezet Dat is heel fijn allemaal weer. Goed, nou, uh, we kijken de wereld in. Een van de dingen die uh, ons bezighouden is. Nou, kan ik al iemand het woord geven? Ja, hoor. Uh, ja, er is uh, de Inzet VR-bril. Dat is de Virtual Reality Bril. is Om de terugkeer van langdurige zieke cabinepersoneel makkelijker te maken. Oh, nou, wat er dus eigenlijk gebeurt is een, een proef. Waarbij stewardessen via een Virtual Reality Bril hun werkdag kunnen beleven. Komt-ie? Ja. Um, ik hoorde spoor... een lachje. Wat is ja, met dat lachje? Nou ja, ja, ja, altijd beleven. Ja. We hebben een beleveniswereld. Hè. Daar zitten we in hè, ja. als mens. Ja, ja. En uh, hoe heet het? Uh, nou, het spoort eventuele blokkades op bij een reïntegratie. Dus die kunnen dan gericht worden aangepakt. Waardoor de ziekte eerder terug kan keren in het werk. Wat zijn dan nou de meest voorkomende ziektes bij stewardess? Ik dacht er gewoon altijd een tijdverschil. Want ik heb ooit een, mijn ex-vriendin, die uh, was stewardess. En die hmm. heeft toen een ziekte gekregen. Wat is stewardessziekte? Niks te maken met die piloot. Hey, laat ik dat even, die bloot zet ik even buiten. Die heeft er niks mee te maken met die stuurders. Die, die vliegt vet? gewoon. Ja, die vliegt gewoon. En, uh, maar Het heeft te maken met tijdsverschil. Elke keer die andere tijdzones. En je maakt natuurlijk ook wel heel veel mee als stuurders, Want je kan met die hele cabine, en personeel, heel veel leuke dingen doen allemaal de volgende dag meteen uh, op safari ergens. Ja. Maar het, het, het, het tijdsverschil, dat is eigenlijk wat je krijgt. Maar wat kan je dan met zo'n VR-brill dan beleven en dan langzaam winnen? Wat is, ja. dan, wat is dan... Ja, dat is niet meer in de realiteit. Dus je gaat niet meer reintegreren. Tussen je medewerkers en de mensen aan boord. Maar je gaat dus eigenlijk met z'n via gewoon tussen het publiek doorlopen. Simulatie. Stimulatie. Ja. Goed toch? Stimulatie is altijd heel goed. Wat dan? Ik weet niet, het is weer weekend hè. Dus je denkt, we mogen weer Sorry, dan trek ik zelf ook die lijn gewoon in een keer. We mogen weer vanavond hè. Nou goed, ik zie dat jij aan het opstarten bent vandaag. Nou ja, ik heb al... Wat, wat mij opviel deze week was toch wel een aantal keren in uh, die praatshows... dat het ging over die mevrouw die dan uh, zo bewusteloos zo ja. misbruikt was. En toen denk ik van nou. Het heeft inderdaad wel heel wat stof doen opwaaien daar in, uh, in Frankrijk. En terecht, vind ik ja, ook. Ja. Maar ook als ze zeggen van ja, het zijn toch weer allemaal mannen die dat doen. Ja, dat, dat, dat is wel weer bewezen. Oh, jezus. Ja. Sorry, ik ben een man. Ja, ja. ja, ja daar kan je ook niks aan doen. Ik heb een, een cliënt op de groep en die zegt altijd... Echte mannen! Ik zeg nou, boel, dat hoef je niet elke keer te noemen hoor. Want ik weet niet of je daar zo trots op moet zijn, echte man. Ik bedoel, <laughs> zeg gewoon maar dat je persoon bent. En misschien is dat veel veiliger. Maar goed, klopt. Ik zeg bij Barlaat... En uh, Jeroen Pauw had wel leuke, uh, vlotte filmpjes gemaakt van zichzelf met de uh, hippe taal. Maar goed, die, uh, uh, die, had, die ja, had mensen uitgenodigd die erover gingen praten. En dan zag je ook een beetje die personen die dat gedaan had. Die waren allemaal in disguise naar de rechtbank gekomen. Ja, ik was al mij zoiets van, waar zit ik naar nou te kijken? Jeroen, heb je echt echt toestemming gegeven om hierover te praten? Ik vond het ook een, ja, maar, een beetje sappig. Jeroen is sappig. iemand die ook met heel veel... Vrouwen, uh, ja, klopt. Maar ik vond ja. het een heel sappig onderwerp. Ik denk, het is helemaal niks voor barlaat. Het is meer iets voor... Het is een beetje juicy, weet je wel. die ja, ja. Ja. Ja. is meestal over politiek, praat hij. Over persoonlijke dingen, maar niet over... Dit, ja, maar hij hoor. was er ook wel heel, heel erg uh, mee bezig... dat je wel consent moest hebben. Dat je wel met elkaar het leuk moet hebben. En niet dat eentje gewoon niet aanwezig is geestelijk. Nee. En dat, dat vind ik natuurlijk nou, ook. Het is natuurlijk wel maf dat van jong tot oud... van hoog opgeleid tot laag opgeleid... Is bij die vrouw aan, bij het bed geweest, zeg maar. Aan het bed, heet dat zo het tegenwoordig. Ik weet het niet, ik noem, probeer het ja. maar een beetje de, heel, uh... <laughs> Naar binnen geweest, ja. ja naar binnen geweest. <laughs> ik, vind, ik vind het wel heel raar inderdaad. Het is gewoon heel raar dat je denkt, nou, oké, okay, dat een man zich nou dacht. van... Oh, het lijkt me wel een keer leuk, maar zoveel mannen. Ja. Dat dus je denkt, nou dan moet er toch iets grondigs ja, weg zijn met heeft, de man. Of het verhaal is de, heeft de, de ronde gedaan ja Dat, en dat, moet, je dat een keer daarom... moet je echt een keer meemaken. Ja, ja, ja. uh, als je belt krijgt Voor mij een zijntje, dan gaan we samen. Ja, leuk, <laughs> joh. Het is echt heel apart gewoon. En die vrouw ja. ligt er gewoon. Ja, en die man het is gewoon ja, Die krijg je ook mee, gratis. Nou, Ik, ik vind ik, ik maak het, je maakt er nu grappen van, maar het nee, is echt zijn. Het zal ja. je moeder maar zijn. Ja, precies. Ja, als vrouw zijnde kom je erachter. Dat, wat, vandaar dat ik ook een beetje raar voelde toen. Maar het is... Mijn vrouw zei van, je kan bijna niet voorstellen, dat ze iets gemerkt. Heeft. Je moet toch iets merken? Ja, gewoon. nee, ze, ze kreeg last van, uh, van geslachtziektes. Oh. Ze ging naar de dochter met klachten. Oh. En toen bleek dat ze gewoon, gewoon een reu, et cetera, had. Ja. Yeah. Nou, haar man die wilde eigenlijk waarschijnlijk alleen maar kijken. En daar dacht ze van, hoe kan het nou dat ik dat heb? Ja. Yeah. En toen was die, volgens werd die man aangehouden omdat hij iets in zijn auto had. Ja, het het kwam, nee, het, en toen, uh, toen vonden ze ook wat filmpjes, en toen zijn ze er verder op ingedoken. Ja, het is een bizar geworden. Ja, ja. Het werd of iets kleins werd het iets gigantisch groot. Ja, nou, echt heel erg. Straks, onder andere de uh, Zandvoortse bericht en uh, Jolande Keus. En niet te vergeten. ook, Door geschiedenis, het is vandaag natuurlijk 28 september. En zijn weer het is echt rampendag hoor. Rampendag geweest door ja, de Jaren. Ja, zeker. Heen. de, de ramp werd. naar de andere ramp. En daar staan we straks allemaal lekker bij stil. Nou, hij stopt ermee in één keer. Nou, dan probeer ik het nog een keer op deze plaat. Ja. Moet je helemaal overnieuw beginnen. Nou, dat is niet al. Walhalla. Always. Een plaatje. En dat heet. Uh, uh, nothing about you. Nee, ik heb even gekeken. Nothing about you. Ja, vind je wel schattig, maar dat is niet voldoende. Dat blijkt alweer. Het is de zaterdagmorgen daarvoor natuurlijk nog. Uh, Valhalla. En dat is een beentje. En die had een plaat uit. Die heette gewoon Walhalla. Om het even simpel te houden. En ja, lekker. Het deed me altijd denken aan het plaatsje Walhalle in Australië, Victoria. Daar ben ik ooit geweest. Naar goudmijn dorpje. En daar zijn we ooit op bezoek geweest. En dan kon je ook zo'n mijn in, weet je wel. En daar kijken. En het grappige is Walhalle. Dus ik denk, nou, dat was echt een waanzinnige plek om te zijn. Weet je wel. Dat je denkt, fantastisch. Het goud komt de grond uitstromen. Gemiddelde leeftijd van de man was daar, geloof ik, nou, even midden 30 of zoiets. Want ze vaak toch wel dood gingen. En uiteindelijk, eh, omdat het zo. Uh, uh, onherbergzaam dorpje was, werden ze rechtop begraven, want een recht stukje grond was er bijna niet. Oh. Dus, nou, dus, en, er waren altijd geruchten dat er s'nachts, als je over het kerkhof heen liep, dat je ah hoorde. Dat mensen nog steeds pijn hadden, omdat ze rechtop moesten staan. Ah. Oh, ja? <laughs> Wat een lekker verhaal die weer allemaal weer. Goed, Heerlijk. Walhalla, daar ging het over het beentje. En daar is dus ook een mijnwerksdorpje van. Nou goed, mocht je denken, ik ga naar Australië, moet je daar eens kijken gewoon. Dat is ja, leuk. Dan, ik, dan, ik sprak ik dan doen. door de barman. En de barman had toen uh, zijn huis geruild voor een stuk grond bij Walhalla. En die is daar toen een, een, een, een café begonnen. Oh ja, ja want dat is natuurlijk wel. Al die mensen komen. Dus nou, die, ja. uh, die ja. willen allemaal s'avonds lekker wat drinken. Ja, dus maar uh, ja, als het zo onherbergend is, je moet wel al die drank daar krijgen. Dat is natuurlijk ja, ook het, weer lastig. Ja, zelf, uh, <laughs> het was dan een grappig plekje om daar even rond te lopen. Ja, op zeker. Camping slapen. Nou goed, vertel. Wat, ja, wat, wat, nou, wat? we komen nu allemaal wel in de supermarkt, denk ik. Het ja. nou, is een nieuwe trend gaande. Die trend is eigenlijk een beetje: komen overwaaien uit Spanje. Want uh, daar, speelt, daar speelt zich een trend af in de Spaanse supermarkten. Mecadona, dat is een grote uh, keten. Zo tussen 7 uur en 8 uur s'avonds kunnen singles <laughs> uh, duidelijk maken dat zij op zoek zijn naar een partner. En Aha. dat doen ze door middel van een ananas in een mandje te stoppen. Of een karretje te stoppen. Maar ja. dan ondersteboven. Dus dan moet je wel heel goed kijken ja. of iemand zijn ananas nu goed heeft liggen of niet goed Ondersteboven. Ondersteboven. Onders boven. Dat is een okay. nieuwe trend. Oh. Ja, en dat uh, schijnt ook Nederland op te komen. Ik ga oh. dat even doen, gewoon. Het is s gewoon S'avonds uh, tussen 7 en 8. Ja. Ja. Weet je Tinder, maar dan anders. Ja, ja nou wel leuk. Ja. Want, oh, wat heb jij een lekkere ananas in je kaart. <lacht> ja, oh, oh. nou. Maar is dat, wat is nou met de ananas dan? Want ik, bedoel, ik dacht, nou, een Nee, nee ja, ik... Volgens ik... mij durf je elkaar gewoon niet meer aan te spreken op straat van gok. Vind je leuk. Nee, Je nee, dat je het weet dan man zijn... heb je een of ander iets aan je van... nou, daar ben ik helemaal niet van gedingd. Ga eens weg. Ja, ik loop meteen door even naar de politie. Ja. Zoiets. Ik ben vannacht zelfs in een droom lastig gevallen. Ja, oh. zie je wel. Moet dat... je nagaan, ik begin er al van te dromen gewoon. Nou, ja. Heel erg. De vrouwen denken meteen dat ze me lastig worden gevallen. Maar dat is gewoon een complimentje. Dat je een lekkere kont hebt. En dan ja. heb je even een knijp, maar dat is een complimentje. Dat is te bot, hè? Dat is de bot, ja. Ik dacht, ik was ik al bang voor. Nou, ja. goed, er zijn het ja. wel op de supermarkt. Momenteel is er een oorlog met de leveranciers en sommige producten die zijn niet. Leverbaar. En uh, vooral op bepaalde supermarkten wil ik dat dan niet wereldbekend maken. Want dan gaan mensen van, oh dan ga ik daar niet meer naartoe. Maar uh, sommige supermarkten verdienen ook weer een stuk minder. Uh, bijna tot niets. Maar ze willen dan wel de klanten tegemoet komen. Dus dan gaan ze dat wel een beetje leveren tot bepaalde hoogte. Die dus denken, ja, nou moeten we er geld op toeleggen? Nou gaan we het niet doen. Oh ja, dus, je vraagt je ook echt wel af in wat de winstmarges zijn. Omdat je dan wel eens denkt, van: ja, twee voor de prijs van één. Mm. En uh, hoe, hoe, hoe lang kan je dat doen? Of zijn die winstmarges zo hoog dat het makkelijk ja, kan? Ja, dat zei ook Ik denk dat, uh, dat zijn allemaal van die dingen die je ja. wel eens afvraagt. Ja, en de kleine supermarkten, de kleine grote grutters... Nee, noem je de kleine supermarkten? Ja. Die hebben het meeste... Ja, lijden. Ja. Nee, niet. Juist niet. Nee? Nee, want die doen minder investeringen in elektronica. Want de mensen willen natuurlijk niet meer met elkaar communiceren. Alleen wanneer ze willen. Dus daarna gaan ze ook allemaal naar die uh, scan-kassa's. En daar wordt de boel natuurlijk belazerd. Dus daar teren ze ook weer bij op in. Dus eigenlijk gewoon de supermarkt die, uh, de kleine supermarkt, daar moeten we veel meer naar terug. Dat is vroeger de NKB, hadden, dat was een heel klein NKB'tje hier in het dorp. Ja. Dus dat is wel het. een schattig supermarktje, maar je hoort dan ook weer in die, die kleine plaatjes in Groningen en zo... dat de plaatselijke super dicht gaat. Waardoor de mensen echt een probleem hebben daar. En dat vind ik dan ook alweer heel sneu. Dus dan heb je die, die opgedraaide ananas in een gewone ja, supermarkt niet ja, ja, sta Ja, wat moet je dan? Moet je bij picknicken een ananas uh, nee, maar bestellen die... en dan zeg je, zet hem even andersom... <coughs> In het, in het doosje. Dus oh, dan, en dan weet die medewerker. medewerker ja. De vervoerder kan ja. zien dat jij dat hij aanbelt. Oh, zij is single. Ja, ja ik ben zo'n zo eenzaam en ik ga niet naar de supermarkt. En ik heb wel een anders op zijn kop besteld. Ja, ja. en een vrouw gaat gewoon aanbellen. Nou, dat denk je zelf, hè? Dat gaat allemaal niet gebeuren. Straks, nee, de Zandvoortse en... berichten, dames en heren. Eerst even hier: disco van Surfcurse. Wat voor vloek? Ja, vloek op het surfen. Op, niet hier in Zandvoort. Komen ze niet meer. Disco. Not like the way you move I can try but I can't hide it from you Living my mind in I can't wait for you. I can't wait for you. I can't wait for you. Doe het altijd goed, hè? Van een lekker bietje en dan is een hoog gitaartje heen. Oh, altijd lekker update. Up tempo, een surfcurs. En de single heet het Disco. Nou, sorry hoor. Maar hier kan ik geen disco-dansje op doen. Ik kan wel een beetje gek doen, leuk dansen, maar net. Met de disco is. Niet mogelijk. Dus, leuk plaatje. Uit 2019 alweer. Het is oud. En het was destijds nog een keer opnieuw uitgebracht. En toen werd het wel een klein beetje hit in de sea, natuurlijk. Die Stoepak leeft die tijd voor. Mm, het nieuws gaat Zeker, uit. de Zandvoortse bricht. De Bewoners aan de Sofiaweg hebben bezwaar gemaakt. voor het keuze voor. Ja, de speelplek. Ja, er alleen, was er een enquête gehouden. En in de enquête was eigenlijk weggelaten. Om, uh, uh, om nee te stemmen. om zeg maar, het te verplaatsen. Ze wilden gewoon zeg maar, de speel apparaten op één plek houden. En dat was eigenlijk gewoon de Max-Euvenstraat. En ze hadden helemaal niet aangekruist dat ze dan wilden verplaatsen naar de Sofiestraat. Want de Sofiestraat heeft ook te maken... de Max-Euvenstraat. De Sofiaweg. Daar hebben ze al te maken met sowieso... heel veel spoor. Heel veel treinen. Treinverkeer. En ze hebben ook een skatebaan Dus het is genoeg... Lucht daar, of uh, uh, Ja, want aan ze verlast. hebben daarnaast die skatebaan. Er ja. is ook nog zo'n uh, takeltje, dus dat je zo'n uh, zo uh, ding uh, naar beneden okay. kan zeilen. En dat geeft ook nog wel wat geluid? Nee, ik denk het niet. Maar ja, okay. ik denk dat die skatebaan wel meer geluid ja, maakt. Heel, maar, ja. maar ze hebben dus heel veel geluidsoverlast en ze zitten echt niet te wachten om daar een 100 vierkante meter uh, allerlei uh, speelapparaten maar daar ja, te hebben. Zullen we doen. kunnen kiezen of dat of een asielzoekerscentrum? Zeker. Ik, ik bedoel, we moeten gewoon mensen een beetje voor de keuze stellen. Ja, Oké, okay. jij hebt wel echt wat over voor je, uh. je dorpsgenoten waarschijnlijk. En bij jou in de straat, is er bij jouw straat ook nog wel iets te vinden? Ik zit aan het Verzetsplein, daar wordt ook gespeeld. Oké, okay. ja, ja zeker. Nou, dat vind ik best nou ja, laatst kon ik je toen ik op bezoek was bij je verjaardag, nee nou niet jouw verjaardag, maar uh, toen kon ik een bij niemand verstaan, er was zich zoveel geluids overlast. Door, door ons waarschijnlijk. Ja, door jullie <laughs> Ja, dat was zeker goed, zo. Goed, Maar goed, ja, sterkte daar de Sophia weg. En uh, ik ben net langs gereden. Je hebt gelijk, er is wel een hoop rumoer. En het is een hele drukke weg ook. Oh. Ja, maar ik heb zo. ook gehoord dat ze hier op het plein, uh, de Vinkenplein, dat ze daar uh, ook een speeltuin wilden maken. Ja? En alle bewoners uh, hebben. wil het, het niet. Nee. Dat is dan het recht van de rijken, zeg maar weer. Ja? Dat lijkt wel. En er is één die wil het wel, en zit allemaal op te mopper. Maar die vrouw heeft kinderen. En die heeft zo, oh wat leuk, een speeltuintje voor ja, de, de deur. Ja. Oh, dat denk ik. Ja, van, ja weet weet nu nog wel, tot de kinderen ouder worden. We zijn. Wees blij dat er kinderen zijn, nou. weet je wel. Handen aan het bed. Voor later. Ja. ja. Zeker. Nou, Aanbellen. Zandvoortse uh, ja, nou, ja. Er zijn ja. verkiezingen geweest omtrent het schoonste strand van Nederland. Oh, ja, ik heb het gehoord. Ja, nou ja. Zandvoort uh, heeft er een ster bij gekregen. Ik wist niet dat ze al drie sterren hadden. We hadden toch Yves Berendsal er nog een ster bij dan? Jezus, ja, dat is nou, dus we, we draaien we zo? Oh, wat een gezelligheid kijk. allemaal, vertel. Dus ze zijn in score gestegen van drie naar vier sterren. Nou, dat is de, oh, dat is de hoogst haalbare score. Ze dus kunnen geen sterren meer erbij krijgen? Nee, dus, en het bordje met de vier sterren is officieel je <coughs> opvangen op het gebouw, de rotonde. Maar ik denk dat het misschien ja. wel wat zegt. Nou, je, je hebt de rotonde... Uh, naast het casino. Dat ja. heet de Retonne. En op het gebouw, volgens mij, is het meer eerder dat ze dat op die pilaar hebben geplakt. Als je naar beneden gaat. Ja, tuurlijk. als je de pilaar en daarnaast ga je, je strandafgang naar beneden, maar je staat er eigenlijk bovenop de rotonde. Oh, is dat daar? Ja, ja, ik weet. Zit daar onderin ook het museum? Van? Ja, klopt, oh, klopt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, dat, ja dat is allemaal ja. buiten ja. strand. Dus Rondonder, tegen. hopen we het er nu geweest. Want heel door. veel mensen hebben het gebouwd We dachten wel, nou, jezus, dan van ook bij het strand, het wordt helemaal ja, niks. Je ziet er helemaal niks van. <laughs> je nee. leeft vanaf zee zien. Ja, klopt. maar ja, dat was natuurlijk ook een uitstekende. Uh, iets eigenlijk voor een soort reddingsvigade. Maar ja, dan gaan ze al die strandtenten zetten. Ja, dan kan je weer niet ver uitkijken. Nee, klopt. Dus, uh, maar ja, wat ik ook nog wil vertellen... dat uh, de, uh, over twee weken pas... dan gaat uh, de Art Fair van start. En dat is dus uh, dat het bijna 80 kunstenaars mee gaan doen. En uh, heel, helemaal nieuw is ook de overzichtsentoonstelling in de protestantse kerk. En daar wordt dan eigenlijk op die vrijdagavond ervoor... Wordt, uh, Wordt het afgetrapt voor degenen die allemaal meedoen en voor de pers en zo. En dan de 12 en de 13e, het is volgens mij vanaf 12 tot 5 of zo. Dan, dan kan je dus gewoon een rondgang maken langs alle mensen die uh, overal exposeren. Dus okay. Dat is wel heel leuk om te doen. En je wordt vaak ook uh, uh, met, met egaars ontvangen. En er is altijd wel uh, uh, dat je de spullen kunt kopen of een stickertje kunt plakken. Mooi. Dus, uh, ja. Raadsvergadering van 24 september. De opgenauwbeurt voor de Raadhuisplein, LCD-plein, uh, Kerkplein, Gasthuisplein. Nou, Jerry Kramer die uh, zegt uh, dat ze eerst maar eens moeten kijken naar de functies van de pleinen. Er wordt een onderzoek gedaan. Ik heb iets erover gelezen. Eerder al 600.000 euro kost het om een onderzoek te plegen naar nou, wat al die pleinen inhouden. Zijn het alleen maar rondonders waar een busje overheen rijdt? Weet je, de bus keert dan en gaat zo weer terug? Of heeft het nog echt functies? Er wordt naar gekeken. En uh, dan uiteindelijk uh, uh, er wordt er beslissing genomen wat ermee gedaan wordt. En uh, verder uh, zegt iemand anders dan weer. Uh, Kijk, Karim El Gali. Kabali zegt zegt, ik snap er helemaal niks van. Een paar jaar geleden werd er meer details gevraagd voor de uitwerking hiervan. En nu moet er weer een bredere visie worden neergelegd. Dus nou, het gaat alle kanten nog op. Maar hij zegt uiteindelijk, ja, ik ben het ook wel mee eens. Laten we eerst maar eens kijken wat de functies van al die pleinen. en dan pas tot in details het uitwerken. We zullen het zien. Uh, er heeft iemand zich momenteel weer uh, inge ingezet daarvoor... om daar een uh, onderzoek naar te plegen. Vertel. Ja, en nou, over inzet gesproken. Het is vandaag uh, uh, Burendag. Ja. Buren. Ja, klopt. Oh, ja. Inzet. Bedoel je, inzet gesproken? Ja, over inzet gesproken. Ik verstand wat ja. anders. Oh, ik denk, maar, uh, hoe kom je, daarom kijk ik ook <lacht> heel verbaasd. <lacht> okay. Nou, daar wil ik al van. Huh? Oké, okay, ja. maar... Uh, nee, je inzet. Nou, die kan vandaag, die kan je inzetten. Ja? En in uh, pluspunt... Uh, uh, zijn er diverse workshops en activiteiten. Nou, je kan onder meer spelletjes doen. En er is iets lekkers voor bij de koffie en bij de thee. Maar wij hebben het ook morgen, Bure, wat is het, Burendag... Maar dan word je nog aan het werk gezet ook. Hè? Of om even te vragen of je bij de buren achter het hofje wil uh, vegen. Nou, ze komen maar bij mij. Nou, dat ga ik niet doen. Nee, kom ik kom wel ook. voor de borrel. Maar, <laughs> maar ik ga niet bij de ander vegen. Kijk, ja, ja, we hebben ja, het weer wat wel... over ons medemens. Maar, dat is toch weer goed uh, om te horen. Nou, het is wel leuk als je gezamenlijk wat doet. En uh, ja, voor, vorige de voorgaande jaren had je ook een website. Ik ga zo even zoeken of ik hem kan vinden. En dan zag je gewoon in jouw plaats wat er allemaal te doen was. En waar ze eventueel mee kon helpen. Ja? En, uh, maar het, het, lijkt een beetje, het begint een beetje op NL Doet te lijken, vind ik. Ja, is dit. Goed. ja, maar dat is wat anders dan Burendag. Ja, ja, Burend Burendag. Burendag was toen de tijd in het leven geroepen door een, uh, een bekend koffiemerk eigenlijk. En, ja, en, uh, ja. en dan was het de bedoeling ook dat je wel allemaal koffie bij elkaar ging. En dat, dat je de buren weer een beetje uh, meer cohesie in de wijk krijgt. We hebben wow. het ooit twee keer in de wijk gehad. Toen we nog een, uh, een hyperactieve buurvrouw hadden. Die heeft <laughs> wat mensen bij elkaar gekregen. St een stuiterende buurvrouw. Het was erg leuk <laughs> moet ik zeggen. We hebben twee keer op, op straat gedanst. En daarna verhuisden en toen was het dood in de wijk. Nou, dan wordt het tijd dat jij wat gaat doen. Ja, die proactieve Wilco. Ja. Zeker. Niet I'll met die autisten in, in de straat. Case, En een neef, uh, Kings of Leon, uh, Sex and Violence, is natuurlijk de bekendste plaat. Dat weten we allemaal wel. Dit is de nieuwe plaat, Nowhere to Run. En ze zijn momenteel aan het tour. En dan is het alleen nog maar in Amerika, geloof ik. En uiteindelijk komen ze ook nog wel naar Engeland. Ja, Boston zie ik er allemaal staan. Nou, we zullen het allemaal zien. Kings of Leon en de laatste plaat. Goed, ik ben toe bekleefd. En vandaag in de krant, we hadden het net al over een beetje daten. En dat de nieuwe trend is. En ananas op zijn kop in je, in je boodschappenmandje. En dan hoop je dat er iemand anders erbij komt. Die dan ook uh, datzelfde heeft. En dan uh, ga, je zelf, ga je zelf wel lekker afrekenen met die persoon. Ja, en als je daarnaast dan uh, zo'n overzien nog neerlegt. Ja. Dat is helemaal uh, nou goed. Dan nee, weet je wel. Kijk, ja. kijk, kijk uit en dan moet je geen bananen of andere grote langwerpige voorwerpen daar neerleggen. Want dan denk je ander, oh die wil alleen maar seks. Nee. Ja, nee. Ik zal nooit vergeten dat een, uh, collega, een collega van mij. Die, uh, die, die was een corset aan het uitzoeken. <lacht> <Gewoon>. <lacht> en toen kwam er een man die staat naast haar van nou, die kan jij wel hebben, zo. <laughs> dat had ze het thuis verteld tegen de man. En die was razend, weet je wel. Oh <laughs> Ik zou ook echt helemaal stoppen. Ja, dus humor is wel onder de mannen. Maar niet van man, van man naar vrouw. Die nee. kan je wel hebben. Ik bedoel, niet nou, goed dat Ik goed. Nou goed, vandaag uh, eenzaamheid onder de mannen groeiend drama. Ja, Jan Latte, die heeft het allemaal onderzocht. En die zegt van ja, dat is echt die voor de toekomst. Ruim 1,2 miljoen mannen... Die willen gewoon aansluiting met iemand hebben. Die willen zich verbonden voelen. Maar dat lukt niet helemaal. Want het zijn alleen wonende mannen. En die krijgen geen vrouw. En uh, dat is echt iets wat een probleem kan geven. Onder andere straks in de toekomst. Als ze ouder worden. Deze mannen hebben natuurlijk geen partner of nakomelingen. Die voor hun kunnen zorgen. Mantelzorger, ja. Ja. Mantelzorger hebben ze niet. Dus die gaan aanspraak maken op... De, de professionele hulpverlening natuurlijk. Ja, die, die moeten ergens een girlfriend experience kopen. Dus, dus mannen zijn op zoek naar vrouwen. En mannen trekken, vrouwen trekken steeds vaker naar de stad. Omdat ze hoger opgeleid zijn. 59% van de 30-jarige vrouwen en 53% van de mannen maar. Die dus een hoge opleiding hebben. Die gaan naar de stad. Dus ja, de wat lager opgeleide man blijft in, in, in het dorpje achter. Achten. Want daar boer zoekt vrouwen ja. en zo. Dat, dat bedoel ik. Het, het wordt ja. nu ook alleenstaande oudere man zoekt vrouw. Ja, daar, dus dat is het al uh, bij BMW. Ja, vind ik ook. ook het flexwerken schijnt uh, niet zo handig te zijn. Je kan beter verbonden zijn aan iets. Nou ja, goed, uh, Jan Latten maakt zich er echt druk om. Die zegt van ja, straks dan uh, heb je heel veel mannen alleen. En daar is echt de eenzaamheid uh, onder te vinden dus. Nou. het was vroeger altijd de uitspraak, er zijn meer mannen dan kerken. Nee, meer ja. vrouwen dan kerken zijn. Nee, geen, geen, geen handvol, maar een landvol. Als je niet aan de mand kwam. Ja. Oh. Maar het is, je hoeft er niet meer voor te schamen... tegenwoordig als vrouw zijnde... dat je als een muurbloempje achterblijft. Want vrouwen vrouw de ook ook. uitstekend voor zichzelf zorgen. Maar nou blijkt dus dat de mannen... gewoon niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. <laughs> Hebben nou, die goed ja. vroeger opgeleefd thuis? bij mama, thuis, nee, nee, want ze werden weer vertroeteld. Ja, hallo, ja, ja, 1,2 hè? Ja, dat zijn er veel. Ja, en hoeveel zijn we in Nederland? Hoeveel mensen zijn we hier? 16 miljoen. 18 miljoen. Ik bedoel, dat is dan niet zo. Ja. Ik bedoel, heel veel vrouwen zijn er alleen, dat lukt ook wel. Daar heb ik iets over gelezen. Daar heb ik eens ja, over. oh, daar gaan we zo horen van daar, je. Nou, daar gaan we nog even uitzoeken. Oké, ja. verder. gaan we we horen. Nou ja, het gaat over de laadpalen. Ja. Hoe het komt, hoe het komt. Maar het, het is een beetje als het Duitsland niet is, de rest van de wereld uh, uh, heeft griep. Duitsland gaat dus minder met elektrische auto's. Hè? Er gaan dus minder elektrische auto's worden er verkocht. Dus er zijn ook nog steenkolen daar. Ja? Ja, ja. Maar zoals nu ook, er verdwijnen ook weer meer juist laadpalen... langs de snelweg hier want, in Nederland. Want maar dan denk ik ook van, is dat dan niet toevallig? Nee, dat schijnt niet zo toevallig te zijn. Want in 2022 is er namelijk een tijdelijke beleidsregel ingesteld dat er maar zoveel laadpalen mogen... Ja. en als die tijd voorbij is... die uh, de, de tijdelijke beleidsregel... dan worden dus de laadpalen weggehaald. Dat is gek. Ja. Het maar ook je ziet, ik vind omhoog. ook als je tankt onderweg... dan zie je dan een apart gedeelte... en er kunnen wel twintig auto's opladen... Ja, maar er staat nooit wat. Nee. Het mij ook dit is, dit okay. is echt, uh, ja, Er wordt bijna niet uh, elektrisch gereden. Nee, met maar met is grote het afstanden? Is ja. het prijzig dan om op te laden? Ik heb geen idee. Ik, nee? uh, ik heb het er niet echt goed in verdiept. Nou, lekker dan. Sorry, gaan, gaan wij doen. Gaan ja. wij doen. Zijn jullie trouwens ook nog zo treurig dat die uh, Maggie Smith is overleden? Ja, ik, ik vond het echt lastig. Koon. Ik vond echt een bitch gewoon ook. Gewoon. Ja, maar ze had ook wel die leuke films ook van de Lady in the Fan. Heb ja? je die ooit gezien? Leuke film. Ja, ja, ja. ja dan dan ja, kwam ja. ze zomaar op je oprit staan ja. en zo. Uh, en ze had dan ook de, de Best Exotic Marigold Hotel. En er was echt zo'n dame die liet zich dan in India de heup doen of de knie... En, maar ze had maar niks met die Indische mensen. Dat vond ze allemaal maar wel. En uh, als ze een bij zich. Want ze ja, yeah, I don't eat anything I can't pronounce. Nee, ja, Dat snap ik best. Ja. Dat je juist kan spreken? Ja, geweldig. Ja, nee, maar, ik heb er ja. ja, goed. Straks moeten we het ook nog even hebben over dat. Brigitte Badeau vandaag 90 jaar geworden. BBB. Ja. Ja. Nog steeds een icon in Frankrijk. Hoewel ze al jaren uit beeld is. Ja. The cannonball You ain't even been beside my swimming pool I don't need the pressure on my day off Dig your toes You've been bringing heat, you give me sunstroke I saw all your tweets so maybe so the You lack yourself for it's it's a bad joke I'm Keep... een fijne plaat, weer van Softlongs. Cartwheels was zijn eerste plaat en dit is alweer weer En ze zijn er nu zo lang bezig, volgens een jaartje of twee is het, geloof ik. En het moet groot worden volgens de kenners. En het heette Milkshake met een onbegrijpelijk videoclipje. Dat ik denk van nou leuk hoor, dat het melk langs je kin laat lopen. Maar het doet meer denken aan niets anders dan... Uh... Maar goed, je hebt ooit, ooit een plaat gehad ook van een of andere rapster. Die had het over mij, Milkshake. En dan zong ze over het feit dat mannen heel ver kwamen rijden om bij haar een milkshake te halen. En dan denk je, oh dat gaat over iets anders hè, dat gaat niet over een milkshake. Het gaat over die Franse vrouw, Heet doet ook een milkshake. Over Franse vrouw hoor? Die Franse vrouw. Noemde nee? die man dat ook zo. Oh, die meneer, ja. Ja, nee. dat zou best kunnen. Nou goed, het is uh, Toepak leeft het radio loopt tegen negen uur. Straks in het tweede gedeelte van de radio hebben we weer natuurlijk een gigantische geschiedenis. Wat? Ja, wacht even doe. Even rustig. Nou, ik weet niet waar dit op slaat, maar goed. Pak je verder niet uit. Ja. We kijken de wereld in en wat. Uh... Ja, nou ja, toch even terugkomen. Is de, iedere dag is het wel op het nieuws. De fat of the skinny bike. Nou, ja. begin van de week hè, is het natuurlijk ingestemd met een helmplicht. Ja. Minimum Minimumleeftijd van 14 jaar. Is dit hem? Ja, dat is nee? het klinkt als waar, dus zal dit fat bike zijn. Is dit een klein skinny? Heb je die ja, ook? Nee, die heb ik niet. Ja, ah, okay. ja, wacht. Oh, daar oh, is er al, al van heen gereden. Al. Sorry. Maar, nee. ja, dus nu weer de skinny bike. Ja, ja, dat is natuurlijk dat overal onderuit wordt gekomen. Minimum leeftijd 14 jaar. Geen helppie meer op. Nee. En al die fabrikanten, ja, die, die laten het dus zien. Die willen ook verkopen. Dus die zeggen, oh, skinny bike, oh, dat kunnen we ook maken. Ja, maar had ik nep had ik neptank eraf, dan haal ik dat eraf. En ik doe kleine bandjes ja. erop. Nou, dan kan je weer. Maar dan denk ik straks met de bike, Die ja. zullen denk ik voor Legio uh, te koop gaan staan straks op Marktplaats. Denk je niet? Ja, ik heb geen idee. Ja, zo, dat zo zou kunnen. Nou, tegenwoordig kan je ze al voor 5 600 euro. Als je met je goed kijkt, kan je ze al kopen de fatbikes. Dus mijn zoon heeft er een gekocht en die heeft meteen dat gashengeltje er maar afgehaald. Die zegt van, ja, leuk hoor. Dan heb ik mijn auto verkocht en dan ga ik op zo'n ding rijden. En dan uh, ben ik binnen een paar weken ben ik uh, alles aan al boete al kwijt. Wat ik uh, verdiend heb aan mijn auto. Dat Oh, niet wat zo. verstandig van hem. Ja, ja, ja een goede inzicht. Een beetje slim natuurlijk. Hè. Maar goed, hij, ja. hij heeft nu alweer een auto gekocht. En uh, dan krijgt hij de boetes van de auto weer binnen. Dus nou ja, het ja, blijft even gewoon ja, een beetje stromen nou. Het blijft een beetje stromen. Dat is altijd wel goed. Oh. Maar de skinny bike, ja, ik vind... Ik het dat? Ik heb hem nog niet gezien. Ik ook niet. Ik, ik denk dat ik zelf wel op een skinny bike draai al jaren. Nou, ik denk de gewone, de gewone elektrische fiets is dat soort skinny bike. Een skinny man op een skinny bike. Ja. Ja. Ja, zo is Krijgen wij dan korting? Ja. Ja, nou ja, goed. Wij moeten altijd met, met tapes moeten we ons vastmaken in die fiets. Want als het echt hard waait, dan waaien waai waai we er vanaf. Ja. Goh, nou, dus het, wat was het de storm, hè? Zeker. In ieder geval, donderdagnacht was het echt een enorme storm. Hmm. Ja, weet je, ik waaien bijna mijn slaapkamer uit. Dat oh. je denkt van nou... Dat je het raam op laat staan. Nee, nee. Maar je voelt je toch wel een beetje ja. van... Wacht even hoor. <coughs> het lijkt me echt het verhaal van de drie, uh, de drie varkentjes met het huisje, weet je wel. <laughs> ik, pro ik, ik, ik probeer me nu voor te stellen. Het raam staat open... En, en Jolande waait, die, die waait uit bed vandaan. Nou, daar moet er echt heel veel wind waaien hoor. Ja, dat was er ook. Dat was er ook. Ja. Windkracht 10. Minstens, Sorry, we lachen minstens. nu over iets wat het natuurlijk helemaal niet kan. Het kan is fetsaming, is dit ja? Ja, zeker. Ja. Wat heb je anders te melden dan? Ja, de Amerikaans koppel wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van het welzijn van een minderjarige. Nou ja, dus gewoon van een baby. Dat ze een baby wilden verkopen voor een six-pack bier en duizend dollar. Oh ja, nou, dit heb ik eerder gehoord. Niet. Ja. Heb, je, heb je eerder gehoord? Ja, dat vind ik bekend. Ja, de politie ontving een melding van de camping-eigenaar. En uh, die man had echt dus uh, al opgevangen dat het koppel hierbij bezig was. Want ja, ze hadden drie, uh, ze hadden drie honden bij zich. En dan hadden ze nu ook nog een baby. En het was gewoon te lastig allemaal. Ja. Dus uh, nou ja, diegene die, die zegt, van, nou, dan wil ik wel een schriftelijk cont contract dat wij... Uh, dat wij uh, geen gedoe krijgen na de hand, weet je nee. wel. Maar, en toen ging hij dat dus uitprinten... maar toen heeft hij ondertussen even de politie gebeld. Oh, maar het was ja. ook een heel jong koppel. Ja. Die dat hadden dus gewoon helemaal niet uh, gedacht... dat het zoveel werk was, een baby. Ja. Ja. <lacht> ja. Dit is, om de zoveelheid tijd komt er weer zo'n bericht erbij dat een baby voor uh, niet al te veel geld wordt weggedaan. Ja. Moet je toch in het begin denken... Ik had het niet zo geschat. Ik had het er niet zo voorgesteld. Nee. Zie, al die was gejank en zo. Ja. Je denkt, en het is leuk, op straat heb je aanspraak door de meest mooie vrouwen. Ja, en die jong hondje is wel leuk. Die kwispelt altijd. Ja. Zo'n baby zit altijd te janken. Ik weet nog wel dat ik met zo'n klein kind ook over straat liep. Dat je de meest mooie vrouwen kijkt dan in je kinderwagen, Oh, die ziet er mooi uit. En dan denk ik, ja, maar jij zit er ook lekker uit. Ga je mee? <laughs> maar dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. Goed, ja, daar ik zit je zit met uit. die baby, oh. ja. Moet yes, je dan zeker. De baby zit in de weg. Ah, Oké. Okay. Nou, even hier. Kavinsky en Phoenix. Nightcall. Was dat ook niet de Olympische spelers die... Ja, dat is die trackie! I'm gonna show you where it's dark, but I have no fear You're no you van de Olympische Spelen waren ze door Phoenix en Kavinsky. Natuurlijk uh, Frankrijk trots en hier waren dat te horen. En dit was Night Call. Het is dus, uh, de zaterdagmorgen we kijken straks weer naar de geschiedenis. Wat gebeurde er op 28 september? Vandaag verontrustende berichten. Schuilplaatsen voor vrouw overvol. Nou goed, de man is nu wel sowieso allemaal onder de aandacht. Dat eigenlijk de DNA van de man toch helemaal fout is. Maar goed, nu schijnt ook dat heel veel uh, ja, uh, nood... Uh, bedden voor vrouwen die toch hals over kop moeten vertrekken, die zijn tekort. Eigenlijk moeten er 1800 zijn in Nederland, maar er zijn er maar 475. En uh, nu worden ze ondergebracht in hotels. En uh, ja, die hotels kan je gewoon traceren natuurlijk. Dus uh, daar maken ze dat er wel druk om. En er staan echt berichten in van vrouwen die thuiskomen en en bijvoorbeeld al altijd iets klaar hebben staan. En dat het altijd net aangaat als ze denken... nou, ik hou mijn schoenen aan. Mocht het echt fout gaan, dan kan ik het huis uitrennen. Dus dit schijnt echt wel een serieus probleem te zijn. En dat er toch mannen zijn die toch wel echt heel ver gaan. Nou goed, er is hier dus aandacht voor. En daar moet wel iets aan gebeuren. Maar ja, dat hebben we al vaker gehoord. Huizentekort, dan zal er ook tekort zijn, blijkbaar. Ja, zeker. Zullen we het zien? Maar dit gaat waarschijnlijk over geweld tegen vrouwen en zo. Zeker. Ja, want je hebt, uh, je, je hebt dus ook een... Uh... Een podcastserie heet uh, Zij is van Mij van Saskia Belleman. Ja, dat had je al eerder gezegd. Ja, weet ik, maar ja. ik zeg het nog even, want het was ja. toch wel goed om, uh, om daar eens naar te luisteren ja. in deze uh, zaken. Ik denk dat er binnenkort cursussen moeten komen, want het is nu toch wel duidelijk dat het DNA van de man niet helemaal in orde is. Nee, nou, dat nee is zeker. Naar nou, die berichten van die vrouw uit Frankrijk. Ja. Nee. Je denkt van, van jong en oud, wat, wat hoog opgeleid tot laag opgeleid, is daar nou aan is daar geweest. Nou goed, ik, uh, ik wil mezelf meteen niet als dader aan... Uh, aanwijzen. Maar ik denk dat de man gewoon vanaf het begin, altijd al dader is, tot het tegendeel bewezen is. Nou, is er zoiets? <lacht> of niet? Nou, nee, nou ja, dat is, ja. Wie kan ik het woord geven? Ja, ik, ja. ja. Ja, Er, er is uh, in het uh, Mauritshuis daar hangen allemaal kunstwerken van de kunsthistoricus Abraham Bredius. Maar hij had dus uh, uh, gezegd van nou, Jullie mogen mijn uh, kunstwerken hebben... maar in ruil daarvoor zouden de werken altijd ja. op zaal hangen. Oftewel, Ik... ze moesten altijd worden tentooggesteld. Lijkt verleden. me logisch. Dat is dus niet het geval. Nee. Twintig van de werken hangen niet op zaal. En de erfgenamen beroepen zich nu op de afspraken die toen zijn gemaakt. Want hij had al eerder ergens anders ook... Uh, schilderij gegeven. En dan was hij echt heel, zeer, heel erg door ontstemd, want hij had ook een deel van zijn collectie aan het Rijksmuseum gegeven. En uh, nou uh, blijkt dus, er zitten dus de Rembrandts tussen, Jan Steen en Jan van Gooyen. Oh, ja. Die schilderijen zijn gigantisch veel waard. Ja, ja, ja, ja. En, uh, maar de advocaat, advocaat benadrukt, het gaat niet om het geld. Ze nee. dus zijn niet voor plannen kunstwerkers verkopen. Het gaat om het principe en om het naleven van nou ja, het testament. Dat lijkt me toch ook logisch. Ik bedoel, dan geef je iets een bruikleen... en dan zegt ja, we gaan eens nee. kijken of het in de collectie post... Het werd plus. gegeven op voorwaarde dat. Ja, dat bedoel ik. Dat geef is het. niet in bruikleen dan. Nee, oké. Okay. Dan geef je het en op zelf dan... Ik zeg, nou, dan wordt het wel te gesteld. Nee, dan ligt het ergens in de opslag. We, ja. we komen er nog wel een keer toe. Nee, het past nu even niet in de collectie. Ja, nee, deze week de kleur dus, komt niet overeen met het behang of ja. zo. Deze week is dus een dagvaarding afgeleverd... bij het Mauritshuis en bij de Nederlandse staat. Ja. Die is de eigenaar van de collectie. en uh, Ze zeggen dat ze nog geen mededeling <lacht> kunnen doen... zolang de zaak loopt. Ik vind het zeer interessant. Ik ga zeker uh, ja, uh, ik. bij... Uh, proberen te kijken hoe het afloopt. Ik allemaal. kan me die eigenaar helemaal voorstellen dat je denkt van... en nou is het klaar, ik loop al jaren te wachten... dat ik mijn eigen werk nog eens keer kan zien. He? Moet ik elke keer vragen of ik het in het depot... Hey, ik de... ik even uit het trek vandaag gehad. Kijk, dit is hem. Heeft u hem gezien? Dan gaat hij weer op. Nee, die man is dood hoor. Het gaat om de erfgenamen. Nou, goed, de erfgenamen. Mm. Die, die worden nu ook wakker. Ik denken van, hallo, ik heb nog wat achterstallig. onderhoud. Ik heb een paar onder... daar. Ik heb ah. nog wat achterstallig onderhoud. En dan ja, uh, moet alles ik alles bij idee. elkaar knopen. Zij wilt het wel weer terug om naar de eigen woonkamer te hangen. Ja. Blijkt me ook een ja, ja. leuk idee. Op het ja. nieuws van 9 uur naar 9 uur zijn ze dan weer terug. Naar, je gelooft het niet, echt. Na 20 jaar, bijna 20 jaar, zijn we nog steeds op de radio. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.